De expres naar Parijs. D-trein met toeslag, vrij vervoer, brood mee, koffie in Rozendaal. En dan, na een paar minuten, de sensatie van het buitenland. Herkenbaar aan een minimale verandering in het landschap. Net wat minder aangeharkt. En toen even naar Mons... als de Franse conducteurs en de Franse douane nogs aan hun controle beginnen... stapt generaal de Gaulle in hoogst eigen persoon... onze coupé binnen. Die hoge gestalte... Dat uniform jasje over een weerbarstig buikje. Die geprononceerde neus. Cyrano uit het Elysée-paleis. De goal, dat was Chirac in het kwadraat, wat heet in viervoud. Pure Franse trots. Meer dan al zijn opvolgers bij elkaar. Een president in veelvoud. Frankrijk's glorie in persoon. Met de televisie als de stem van het Elysium. Zijn stem. La voix de la France. Als hij een stemtest moest doen voor een tv-optreden, zei hij niet iets banaals als Hallo, hallo, hallo, of 1, 2, 3, 4, 5, zodat de technicus de tijd had om het niveau in te regelen. Nee, dan rechte hij de buste strak militair, tuiten de mond en loeide La France! En daarmee moesten de technici het doen. In Nederland hadden we de neiging om ons vrolijk over hem te maken en Hilterman vond het met hem maar een toestand. Intussen had hij in zijn eentje de eer van de Republiek gered, het Franse zelfrespect. Dankzij een oproep via de BBC die niemand had gehoord op 18 juni 1940. Om de strijd voort te zetten, niet te collaboreren. Wat Frankrijk met het Vichy-regime van Pétain op grote schaal zou doen. Een Frans familiedrama. Wij hebben het gedicht van Jan Kampert. In Frankrijk hebben ze L'appel du 18 juin. La Grande Illusion dat heel Frankrijk per 18 juni 1940 in het verzet was gegaan, dat het volk van Parijs eigenhandig de Franse hoofdstad had bevrijd. Paris brûle-t-il? is Paris burning? Men wil nog wel toegeven dat Hemingway de bar van het Ritshotel heeft bevrijd, maar verder deden de Fransen alles zelf, geloven ze, op gezag van de generaal. Van de trappen van het stadhuis sprak de golden woorden die bij elke herdenking herhaald worden. Parijs gekwetst, Parijs gebroken, Parijs gemarteld, maar Parijs bevrijd. De Gaulle als incarnatie van la France combattante, het strijdende Frankrijk. Met de Gaulle werd iedereen held in plaats van collabo. Zelfs het leger van een goede fles werd voor altijd een daad van verzet. Encore une que les frites n'auront pas. Weer een waarna de moffen kunnen fluiten. En daar